Met Jeroen Stomborst. Goedenavond dames en heren. Een weekend waarin de topclubs een keer geen punten verspeelden. Al zag het er bij Ajax wel even onheilspellend uit. Toen keeper Kenneth Vermeer uit het veld werd gestuurd. En zijn vervanger Jasper Sillissen zwaar geblesseerd leek. Trainer Frank de Boer wist even niet wat hij... Wie die dan op doel moest zetten. Ik mag, ik mag niet kiepen. Dus, uh, dat was een goede vraag. Ik, ik zou niet weten. was ook niet nodig, want Zillers kon gewoon verkepen. Ik bespreek de Eredivisie zo direct met Andy Houtkamp. En hij was er zo dichtbij. Wielreger Sepp van Marken reed met Fabian Cancelara... naar de finish van Parijs-Roubaix. Maar de Belg in Nederlandse dienst kwam net tekort. Op Op is loop Ik geloofd dat ik er echt Dat doet extra veel Die laatste meters... Bart Voskant komt zo meteen ook naar de studio om de koers voor ons te analyseren. En in het zwembad van Eindhoven gebeurde iets bijzonders vanmiddag. Ranomicron Micromi Jojo begon aan de finale van de 100 meter vrije slag en ze won niet. Het moment dat je dan aantikt en dat je dan ziet verrek ik ben niet één. Wat gebeurt er dan met je? Uh, nou met mij niet zoveel. Ik denk dat jullie er meer van smullen. Later een reportage en aandacht voor de start van het WK seizoen in de MotoGP. Tot 11 uur in langs de Lijn. Ja, Ajax, PSV, Vitesse, Feyenoord en FC Twente, ze wonnen allemaal dit weekend. Het gebeurde maar twee keer eerder dit seizoen. Ajax was de laatste van de top vijf die in actie kwam. 4-0 werd het tegen Heracles. Klinkt als een bok over, maar het was een wedstrijd met een verhaal. Ajax, Heracles in 3,5 minuut. Nou ja, kiezen. je hebt wel een sprankelende eerste helft te zien. Aan de andere kant heb je gewoon of uh, 500% kansen, dus... Dan ben je tevreden als coach. Irakles zakt nu wel erg ver in, maar laat daar wel een gaatje vallen voor Sjeunen. Niet voor de eerste keer, loopt de avond door het midden en nu is het wel raak. De combinatie is mooi, maar het gaat wel makkelijk. Het is gewoon heel lastig om tegen dit soort ploegen te spelen. Nou, we maken die 1-0, maar het maakt voor hun niks uit of, dat, uh, of ze de tactiek gingen veranderen. Als je dan ja, de ware moment op 2-0 te maakt, dan is zo'n wedstrijd gespeeld. En dan, uh, ja. Ajax levert nu wel in en Castellon, die ook in de eerste helft gelijk een grote kans kreeg... gaat er hier vandoor naar de grond. Wat doet Bosse? Wat er gebeurde? Dieptebal. Ik ga in eerste instantie weg. Want ik denk uh, als ik nu weggeleid, dat je die bal gewoon wegtrapt. En nu kom je eigenlijk uh, in aanraking met Castellon. En uh, sindsdien weet ik het eigenlijk niet meer. Vermeer en Castellon liggen beide met een blessure daar... Is dit dan geen uh, rode kaart voor de doelman van Ajax? Nee, ik weet niet. Ik, heb eigenlijk, ik hoorde eigenlijk net uh, dat hij eigenlijk eerst door liet spelen. En dat ik, uh, van, omdat ik om de, op de grond bleef liggen, dat hij daarom de rode kaart gaf. Dus. En de rode kaart heeft Bos al in de hand. Dus als Vermeer straks over zijn pijn heen is, weet hij dat hij niet verder hoeft te gaan. Rood getoond. Het was terecht rood. Uh, ken het geleden uit. In eerste instantie zag ik... Ja, daardoor kwam hij net dat half metertje te laat. Fischer wordt naar de kant gehaald door de boer. Sillessen komt als vervanger dus eigenlijk van Vermeer. Lastig, maar ik heb het geluk gehad dat ik het wel vaker mee heb gemaakt hier bij Ajax. Dus ja, je moet gewoon gaan, verstand om nul Sillessen moet aantonen dat de overtreding uiteindelijk nuttig was. Sillessen doet dat ook, want de vrije trap van Duarte mocht er zijn. Ja, eh, ja je, je droomt er wel van, maar goed, je pakt hem goed en dan uh, probeer je op te bouwen. geef je hem daarna maar een lange ijs naar voren en dan stuit het hij goed. En dan uh, schiet Kolbein hem fantastisch binnen en dan uh, geniet je hem. Uh. En Zichtorsson, ja, hij zit erin. Kolbein, Zichtorsson in de minuut na de rode kaart voor Vermeer. Geeft die Ajax in ieder geval de adem. 2-0 bij Ajax achterkomen is natuurlijk wel een grote achterstand, ook al is het tegen 10 man. Maar ik denk dat het vooral een mentale tik was omdat je uh, met team, tegen team man komt te spelen. En ik geloof uh, na de vrije trap was het de tegenaanval waar zij uitscoren. Ja. Dus in plaats van dat jij de boel onder druk kan gaan zetten wat we van plan waren. En, uh, en kansen gaan afdwingen sta je met 2 0 achter. En Babel is snel. Sjeunen kan ook zelf doorsteken. Wat uh, wordt de keuze? Toch Babel en 3-0. Ik vond het lachwekkend vanaf het moment dat wij tegen man kwamen te spelen. Omdat we kinderlijk verdedigd hebben. Laat ik vriendelijk blijven. En dat we geen kans meer gecreëerd hebben. Dus, dus dat is gewoon slecht. ...op Eriksen en geweldig! 4-0, het is de mooiste van de middag. Een doelpunt dat uit de hemel komt glijden van de voet van Eriksen. Ja, we mogen nu aan PSV denken. Ja. En... Het is een interessante wedstrijd. Zij moeten, wij uh, hoeven niet. Maar wij gaan wel uh, de vol voor in ieder geval. En Sillissen weet dus ook dat hij volgende week gaat kiepen in Eindhoven tegen PSV. Want dan zal Vermeer normaal gesproken dus geschorst zijn. Het is mooi dat je mag spelen. Maar ja, ik had uh, liever ja. baas van mijn kwaliteit en niet door een rode kaart van Kenneth. Maar ik vind het wel leuk dat ik mag gaan spelen. Ja, ja Jasper Sillissen. Um, en die houdt kamp in de studio. En die goedenavond uh, Ajax werd eigenlijk een beetje wakker geschud. Hè? Zo leek het naar die rode kaart. Ja, nee, ze hadden natuurlijk het overwicht uh, ook tot uh, dat moment. Maar uh, het goede spel van de eerste 20, 25 minuten... dat uh, was een beetje weggeëpt En daarna, ja, uh, Sillesse, wat een, uh, een held voor Ajax. Ja, uh, je zou bijna zeggen... zo'n Sillesse uh, is hij misschien niet stiekem beter dan meer. Ja, maar dat sinds hij... Uh, bij Ajax is gekomen, wordt er al over gesproken. En uh, Frank de Boer heeft nou eenmaal voor Vermeer als eerste keeper. En het is een enorm luxe probleem... dat je zo'n goede tweede keeper hebt. Ja. Uh, en maar even die... vanuit het perspectief van Silas. Ja, hij, hij zit bij een topclub. En hij, hij weet dat hij er moet staan. Op, dit is het moeilijkste wat er is, hè. Je koud van, uh, van de bank. Zo'n vrije trap uh, op een metertje of 18 uh, Plukt hij uit de hoek? Uh, ja. Ik denk dat hij liever in deze rol nog En het is een, een vechtertje hoor, die, die komt er ook wel. Maar ik, hij wil echt het gevecht aangaan met Vermeer. Hij heeft dat uh, dit jaar verloren. Maar op de momenten dat hij er moet zijn, ik heb hem eerder. Ik dacht in de, of in de Champions League nog tegen Manchester City. Of in de Europa League, moest hij ook uh, invallen. Deed hij het ook uitstekend. Uh, deze jongen uh, heeft nog een ja. nog hele grote toekomst. Zet jij zit naast elkaar? Is dat, uh, wie vind ja. jij beter? Uh, als ik heel eerlijk ben, wat ik van Sillissen de afgelopen ik zie hem te weinig. Ja, hem, hij speelt natuurlijk niet uh, zo helaas. Ja. Maar ik vind het wel een hele goede keeper hoor. En ik vind Vermeer uh, op sommige punten een uitstekende keeper. Maar met voorzetten vanaf de zijkant heeft hij toch nog altijd moeite. Ja, en nou goed, wie weet, Cilles, die zie jij nog wel eens in het doel staan, vast bij, uh, bij Ajax, als ik zo aanhoor. Um, Frank de Boer. Uh, heeft hoeft zich dus uiteindelijk geen enkele zorgen te maken richting volgende week. Wat dat betreft niet. Dat is natuurlijk, uh, ik, ik heb er ook over na zitten denken toen ik naar Ajax zat te kijken vanmiddag. <kwijnt> uh, elke andere positie in het veld, stel al de wereld valt weg of, of mooi zander, dan is dat uh, uh, meestal wel een flinke aderlating. Dat gaan ze merken. Ja, in dit geval, stillen op doel, is niet zo'n grote aderlating. Nee, Ajax um, uh, laat het dan toch een beetje liggen, maakt het zichzelf een beetje moeilijk. Eigenlijk net als vorige week. En jo, doen, eerder het is, gezien, het is 4-0 tegen hier. Maar uiteindelijk, ja, ja. Dat, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Uh, we gaan het straks over PSV hebben. Op dit moment geldt nog maar één ding, en dat is winnen. Naar doelstelden hoeven ze niet meer te kijken. Dat, dat is van PSV zoveel nee, beter. Nee, maar ook zonder grote inspanning, bedoel ik, kunnen ja. ze winnen, ze dus die wedstrijd. Ja, uh, dat vorige week tegen NEC precies hetzelfde. Uh, uh, dat is ook wel een klasse die je hebt. Mm -hmm. ik, ik kan me het jaar dat uh, FC Twente kampioen werd uh, herinneren. Toen uh, won FC Twente heel vaak in het laatste kwartier met 1-0. Dat is ook een klasse. En Ajax heeft de klasse dat ze de mindere wedstrijden weten te winnen... En dat geldt, hetzelfde geldt ook wel een beetje voor PSV hoor, op dit moment. Zonder veel moeite. Ja, PSV boekte 3-1 overwinning op hekkensluiter Willem 2. Gisteravond was dat, het was Tilburg trouwens. Overtuigend was het niet, maar trainer Dick Advocaat heeft er alle vertrouwen in... dat het tegen Ajax volgende week dus gaat lukken. Ja, dan speel, je, dan speel je tegen een andere tegenstander. Zijn de verwachtingen ook anders? Dus dat wordt een hele interessante wedstrijd.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 dik advocaat zoals we hem kennen. Slimme man, hè? Ja, maar ook een beetje getergd. Een beetje, beetje, uh, een beetje achter iedere uh, dit is zien. Uh, dit is nou precies, dik advocaat, waarom hij zo'n goede trainercoach is. Vorige week de boel uh, eventjes op scherp zetten. Vandaag het kampioenschap, uh, als we zo spelen, dan redden we dat nooit meer. Mm -hmm. uh, tegen Willem II, uh, niet goed. Maar ze winnen met 3-1. Da daar gaat het om. Daar gaat het om. En nu... Ja, maar... Nu kan deze week de boel op scherp worden gezet tegen Ajax... want dat is de wedstrijd waar het allemaal om gaat voor PSV. Maar als je het afzet tegen Ajax... dan voetbalt Ajax toch een stuk gemakkelijker. Ja. ja. En... Maar dat wil nog niet zeggen dat dat... Komende zondag en ik, ik verheug me er enorm op. Ik denk dat het een geweldige gevecht wordt op het veld uh, om half vijf. En integraal bij Langs de Lijn natuurlijk. Dat wordt echt een geweldige wedstrijd, daar ben ik van overtuigd. Het zal geen 2-2 of 4-4 worden, maar dit wordt een voetbalwedstrijd. Ja, en, en, en jij durft de kans nog niet uh, voor, voor de een of de andere groter te maken? Uh, ik, denk, ik denk dat Ajax natuurlijk de beste papieren heeft, omdat Ajax uh, drie punten voor staat. En wat Frank de Boer ook al heeft gezegd... Uh, zij hoeven niet. Zij hoeven niet te winnen. Maar het zou natuurlijk voor Ajax heel prettig zijn. En als PSV wint, ja, dan gaan we echt naar... misschien wel een klassieke, ja. klassiek slot van de, de Eredivisie. Voor een neutrale voetballiefhebber zou PSV moeten winnen... want dan kan alles nog tot op de laatste dag... Uh... Ik vind het sowieso geniet, hoor. Ja. Maar uh, goed... Koffie, kijken is, is lastig. Uh, laten we naar de, die andere type ja. kandidaat gaan. Want dat is ook nog steeds een titelkandidaat. Ja, natuurlijk, Tessen won vrij eenvoudig uh, gisteren mede. Dankzij natuurlijk twee doelpunten van Boni. 3-0 werd het tegen NAC. Fred Rutte was trots op zijn spelers. We hebben een ontwikkeling van het team hebben we doorgemaakt. En uh, ja, dat is eigenlijk chapeau voor, de, voor, voor deze ploeg. En, en daar ben ik best wel trots op dat, uh, dat ze ook uh, de bereidheid hebben om, uh, ja, om heel veel arbeid uh, te verrichten. En dan, want als je ziet dat, we, dat ze toch. er staat er wel een ploeg op fout. En, uh, en. doordat we samenwerken. kan je alleen maar dit, dit soort resultaten halen. En dan heb je natuurlijk altijd de individuele kwaliteiten. Maar ja, goed. Barcelona heeft Messi, wij hebben Boni. Zo is het. Het is allemaal net iets anders. Maar goed, Boni, heel belangrijk. Ja. Uh, welke rol kan Vitesse gaan spelen, denk je, in de titelszijde? Een hele belangrijke. Uh, een redelijk eenvoudig programma. Misschien is dat ook weer. Uh, uh, het gevaar voor Vitesse. Uh, we hebben er toch ook vaak punten laten liggen tegen de kleintjes. Ik geloof dat ze komend weekend tegen Roda uit moeten. Ja, Roda heel lastig, hè? Uh, uh, uh, absoluut. En Roda echt in grote problemen. Ik heb ze zien spelen, ze zaten er niet om aan te zien tegen FC Twente. Maar die kunnen het opeens weer Vitesse moeilijk maken. Het is, uh, maar ook Vitesse wint vrij eenvoudig zijn wedstrijden. Ja. En Vitesse had een individuele kwaliteit van Boni. Dat is Boni. Ik heb andere ploegen gezien. Neem FC Twente, Ik noemde het net. Daar lopen twee aardige spitsen: Castanjos. En zo'n jongen die heeft veel talent. Maar het komt er nog niet uit. En Boni scoort er gewoon 29. Pelle scoort er 22. Maar Platje scoort er 9 bij NEC. Om er even het verschil aan te geven. En dat is nou net het verschil. Bij Ajax wordt ook niet zo verschrikkelijk veel gescoord. Ik geloof dat Sim de Jong, of, uh, Siem de Jong uh, elf doelpunten heeft. En dat uh, Siktorsson uh, er een stuk of vijf, zes heeft. Mm -hmm. Maar dat is nou net uh, het grote uh, verschil. Ja. Um, Zij Vitesse hebben Boni. En... Ja. Precies. Dat is wat de strijd, dat we, te we krijgen nog de strijd Boni-Pelle. Ja. Uh, want Vitesse komt op bezoek over twee weken in de Kuip. En uh, ja, dat is een sleutelwedstrijd natuurlijk. Voor beide ploegen. Absoluut. Absoluut. He? En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe dat gaat worden. Uh, het kan ook zijn, en wat Frank de Boer ook al zei, hè, van uh, laat het maar een gelijk spelletje worden. Dan, dan zetten ze elkaar uh, buitenspel. Ja. Als dat een gelijk spelletje wordt, dan verlies je allebei twee punten. Ik denk niet dat PSV en Ajax nog al te veel punten verder gaan. Uh, laat liggen, maar dat, het is heerlijk zo koffiedik kijken, want het is op dit moment zo moeilijk. Als je naar de, uh, de wedstrijden kijkt die alle ploegen nog moeten uh, doen, ik, ik, ik denk aan de wedstrijd AIS Heerenveen. Ja, Heerenveen speelt af en toe fantastisch. En vandaag krijgen ze op de broek van ja. FC Groningen. Maar, liet het toch wel zien, uiteindelijk uh, nog goed terug te kunnen komen en nog, uh, het werd nog weinig ja. gevaarlijk. Hè? Met andere woorden, het kan... En dat verwacht ik ook nog heel leuk worden. Maar het kan ook maar zo zijn dat Ajax twee uh, wedstrijden voor het einde kampioen is. Ja. Als Ajax volgende week wint, dan is het wel een beetje gebeurd, hè, denk ik. Dan kan het toch haast niet meer fout gaan voor de Amsterdammers? Natuurlijk kan het nog fout gaan. Dan moeten ze nog vier wedstrijden. Uh, ik, ik verwacht en ik hoop heel erg dat we 2007 gaan herhalen... dat op de laatste dag nog drie ploegen kampioen van Nederland kunnen worden. Het zou wel ontzettend leuk zijn. Ja. We gaan het zien. Andy, dankjewel. Dit is LOS Langs de Lijn met sport en muziek. Well, Look across the border. In een arrangement van Mark Ronson, Valerie. Droog, stoffig, valpartijen, lekke banden in een strijd die tot op de streep duurde. De 111e editie van Parijs-Roubert werd gewonnen door de grote favoriet. Fabian Cancellara was opnieuw de sterkste. Maar ik kreeg niet cadeau. Het was spannend in de hel. Mm. En, uh, het is vooral stofhappen geblazen voor de coureurs op die kasseienstroken, want het is hier al een tijdje droog. En dan uh, is het inderdaad dat de wolkenstof, zeker als het peloton over zo'n kasseienstrook passeert, uh, opwaaien. En dan zie je ook wat uh, coureurs van uh, Blanco. Uh, we zien Maarten Jalinki daar aan de linkerkant van de weg rijden. Ook langs Boom zit daarbij een zone van een dikke kilometer met uh, drie sterren. En daar liggen de kasseien echt schots en scheef voor. En die houden maar één man in de gaten. De man met het rug nummer 21. De grote favoriet voor deze koers, Fabian Cancellara. Ja, wat ik door het stof heen kan zien als ik naar achteren kijk op zone 9. Dan zie ik daar de eerste aanbod. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ja, 13, 14 man.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 Van die twee valpartijen van de afgelopen week. In de Scheldeprijs en op training op de kasseien. Ja, die komt toch bedrogen uit. Want twee keer dicht die in zijn eentje het gat. Oh, een valpartij. Een hele zware valpartij. Ik dacht dat het Van den Berg was die daar viel. Even kijken wat daar gebeurt. Dan komt daar de eerste aanval, de aanval van Fabian Cancellara. Probeert daar links om zo'n vluchtheuveltje heen te springen. En dan moet Van Marken naar dat achterwiel springen. Nu gaan we dat laatste stukje kassei op. We bedanken de kassei weer voor een uh, mooie dag. En gaan we het meemaken hier, een onvervalste surplus? Nee, dat gaan we niet meemaken, want Van Marken, de jongste van de twee... ...ja, die kan dan zijn zenuwen blijkbaar niet helemaal bedwingen. En die wordt dan weer de kop opgedrongen. rijdt daar over die blauwe lijn beneden aan de baan. Van Baken gaat aan, Van Baken zet aan, Cancellara kan tot aan het wiel komen. Komt tot aan het wiel van Zep van Baken. En dan ben ik benieuwd of die anderen nog gaan hinderen. Zep van Baken, van Fabia achter, het is Cancellara. Cancellara die wint. To, to come from the back, and really far back actually, to the front group, middle group, all, like, this whole scenario. And then, in uh, the end, that was just me and Zep van Marke, and, ja. Ergens weet ik dat ik me trots ben. Maar, uh, ja, op het loop ik, ik er echt in. Dat doet extra veel pijn, hè, die laatste meters. En, uh, ja, ja ik, dat ik nu nog tweede ben, is op zich. Het is supergoed. gewoon het bewijs dat ik uh, voor deze koers echt gemeld ben. En dat ik alles voor doe. Maar, dus, uh, ja, ja op dit moment kan ik niet de vrienden met de Prachtig, sep van Marken. We gaan naar Parijs-Roubert. De hel van het noorden doornemen met Bart Volskamp. Uh, Bart, uh, voordat we aan de koers uh, even wat, wat, wat dieper op ingaan... je algehele gevoel over de, de wedstrijd van vandaag. Vond je het mooi? Ja, we hebben een mooie wedstrijd gezien die uh, tot op de streep spannend was. In, in tegenstelling tot vorige week uh, met een man als in de koers in de Ronde van Vlaanderen was hij wat sneller beslist. Mm -hmm. en we hebben, ik heb nu tot, tot op de streep wel uh, de hoop gehad... Uh, dat de nummer twee van vandaag misschien zelfs winnaar was geworden. Ja. Cancellara uh, won dus voor die sep van Marken. Uh, maar hij had het dus niet makkelijk hè? de beer uh, uit Bern. Nee, hij had het niet makkelijk. En zoals gezegd, uh, en iedereen eigenlijk al de hele week heeft geroepen van we zullen hem kapot moeten rijden. Scenario's werden de bedacht ja. uh, grote groepen zouden moeten wegrijden. Nou, dat hebben ze bij uh, Leopard slim gedaan. Ze hebben, in het begin is er een grote groep wegwezen, van man of 13, 14 ook met uh, Chalingi erbij. Die hebben ze eigenlijk nooit verder als 30, 40 seconden gegeven, hebben ze dichtgereden. Ze hebben gewacht tot er een kleine groepje wegging. Die hebben ze ruimte gegeven en uh, ja, dat is controle. Leerbaar. Maar toch, uh, ja, vanaf 50 kilometer voor het einde moest je het zelf gaan doen. Ja, want hebben ze dus uiteindelijk is, hebben de andere ploegen geen goede tactiek kunnen vinden om uh, te bedwingen. Nou ja, of, uh, maar weet je, je zit een beetje dubbel. Kijk, je, je kunt, uh, je kunt als, een, als peloton en als renners kun je, kun je koers ingaan om iemand te doen verliezen. Uh -huh. Maar het is natuurlijk slecht voor jezelf. En dat betekent dat je zelf mee verliest. Hè. Dus je kunt proberen wel iemand te doen verliezen. Maar je moet er zelf beter aan worden. Dus je hebt tegenstrijdige belangen. Ja. En uh, ja, ze hebben gewoon goed. Uh, Kancelaar heeft het ook gewoon goed opgepakt in de finale ook. Uh, hij heeft, hij heeft zelf gaten laten vallen. Hij is een aantal keren niet meegesprongen. Ze bleven op zijn wiel zitten. En dan zie je gewoon dat op het moment dat het echt moet gebeuren... dan heeft hij zoveel power, dan zet hij het zelf recht. Maar daarentegen was hij in die finale, dacht ik, toch niet zo goed meer. Want hij, hij kwam toch in die finale nog met een concurrenten zitten. Dus dat maakte het wel spannend. Ja, um, eerst even uh, twee, uh, twee, uh, iets eerder in de koers. Van Marke dus. en Van den Berg. Twee Belgen liggen op kop. Cancellara rijdt erachter en komt dan terug... Hij wachtte echt op het juiste moment... Ja, hij heeft lang gewacht en uh, toen op zijstrook is hij daar naartoe gereden. Want dan kreeg hij nog een, een, een veldrijder in het wiel, Stiebar. Yeah. Ja. en die kreeg hij toch echt niet los. En heeft hij wel al alles aan gedaan. En die gaf geen 10 centimeter ruimte. Nee, die gaf dus ja, alles dat, om in het alles, te blijven. Die gaf alles. Dus hè? dat was een extra dimensie. Want normaal rijdt hij toch meestal iedereen uit het wiel er bleef er één inhangen. Die jongens nog redelijk rap ook. Dus ja, dan heeft hij nog het laatste laatste kilometer toen hij dat gat gered, Toen stond er nog wind op de kant. Heeft hij geprobeerd op de kant te zetten ja. en daarmee te vermoeien. En uh, ja, nou ja, goed. Daardoor denk ik dat Stiebar ook wel op een gegeven met een foutje maakte, want die bleef zo kort op het wielrijden dat hij uh, door, het, door het zicht van, uh, van de brede rug van, van Cancelaren niet het zicht meer had. En daardoor eigenlijk ook een fout maakte door, uh, ja, door een keer in een gat te rijden. En, uh, en daardoor ja, te aansluiten. Wat dat betreft weer vloog. is Parijs Roubert natuurlijk een totaal andere koers uh, dan alle anderen. Want alleen maar in iemands wiel zitten dat. Uh werkt ja, niet altijd goed. Nee, nee, nee. Kijk, als, als kanselaar weg is, dan uh, je kunt zelf niks meer rechtzetten. Uh, als kanselaar vijf of tien meter heeft, dan ben je geklopt. En Stieberij had dat goed begrepen. Dus die heeft wel altijd strak op het wiel gezeten. Maar ja, goed, die heeft ergens ook een foutje gemaakt. Ja, maar, dat bedoel ik. Het is niet ja, altijd dus, uh, een voordeel. Nee, nee. nee je, je, je mist daardoor ook het zicht. Je zag vandaag ook vaak Soms reizen op de rug van de kassei. Dus middenop is het goede pad. Soms is het langs het kantje. Het was droog. Dus dan krijg je een soort, uh, soort verhard stuk langs de kant van de weg. Maar ja. daar zit hem weer natuurlijk weer in de toeschouwers. Ja, want dat gebeurde uh, van de Berg komt op de kassei in aanraking met de toeschouwer, een valt. Stiebar uh, schiet, uh, komt voor mij ook tegen iemand aan in het publiek. Schiet uit zijn toeclips. Uh, komt er niet meer in. Nee. Nee, nou goed, Waarom duurde dat zo lang trouwens? Uh, je bedoelt... Uh, de, de, de stiebar, ja, ja, nou hij schiet goed. uit zijn toeclips. Hoe? Ja, nee, het is een klikpedaal. Dus op het moment dat jij op een, op een, uh, een stuiterende weg... De, de, je, je, je komt er niet meer in. Je, je komt er niet meer in. Dus je bent het zoeken naar je pedaal en springt er steeds naast. Het is wel een crosser, maar zelfs hij hij deed ja. wat langer over. Ja, nou, dan zag je gewoon, als je, als je kanselaren kwijt bent, dan kom je er niet meer bij. dat is dus vandaag ook niemand gelukt. Nee, uiteindelijk moest, had het dus wel veel invloed op de finale. Het had zeker, die ja, het had zeker invloed op de finale. Want ik, ik, ik had me afgevraagd waar Stiba was geëindigd in de sprint op de baan. Kijk, je krijgt een mooie finale met drie man. Als je met z'n tweeën voorop op rijdt, dan heeft de kanselaar maar eentje in de gaten te houden. En als je de twee in de gaten moet houden, moet je echt op alles reageren. Dus dan hadden we nog wel een andere finale gekregen, maar... Ik weet, ja. die, ik weet niet of hij in staat was geweest om kanselaren uh, om te kloppen. Nee, uiteindelijk uh, maar hij, hij heeft dat publiek dus nog wel invloed... Uh, vind je dat, dat dat moet kunnen? Of moet, ja, moet het publiek ik wat uh, verder naar achteren? Nou ja goed, uh, er wordt geopperd om uh, dranghekken. Ja, langs het bos. Uh, ja, ik denk dat, dat op sommige stukken dat wel een oplossing is. Maar de, ik vond de, de valpartijen van vandaag. Als je gewoon goed vooruit kijkt. Het, het, het publiek stond eigenlijk niet echt op de stenen. En eentje die stak er ja, 10 centimeter vanuit. Maar de renners zijn aan zoveel moeite Je zoekt de weg van de minste weerstand. Dus 200 kilometer plus. Mm -hmm. uh, zand, stof en afzien. En dan ben je alleen maar bezig om het wiel vast te houden. En soms niet met... Uh, met wat er langs de kant staat. En dat gebeurde Stijn van de Berg. Ik denk niet dat het nodig was dat hij het hoeven vallen... als hij iets verder uit de kant had gereden. Ja. Al met al zeg je, Kansjelaren was wel te verslaan vandaag. Ik denk dat vandaag de mogelijkheid... Beter dan vorige week. Ja, ja, vandaag was hij ook moeilijk te verslaan. Of hij wint nog. Vorige week was toch, het onbegonnen zaak. Uiteindelijk is het toch knap hoe ver hij, hoe, hoe, hoe ver hij komt. Ik bedoel, hij wint. Maar he, hoe ja. makkelijk hij toch die koers naar zijn hand zet. Ja, maar hij heeft er toch wel veel voor moeten doen. Kijk, vorige week had hij natuurlijk een ploeg die hem eigenlijk tot in de finale heeft gebracht ja. En nu heeft hij de laatste 50 kilometer zelf moeten doen. Hij heeft tot twee keer toe echt een behoorlijke inspanning moeten doen om uh, te komen in de positie voor, om voor de winst te rijden. En dat zie je dan wel, dat hij op het eind een, uh, een vermarken niet meer uh, met een demarage uit het wiel kan rijden. Ja, goed. Zo'n ploegleider, hè? de ploegleider van Cancellara is Dirk de Mol. Zelf ooit winnaar van Parijs Roep, hè? En uh, het maakte de mol dan ook trots. Hij was trots op Kanchelala. Zeker en vooral ook voor mij. Ik ben al uh, ook heel lang ploegleider en uh, deze wedstrijd elk jaar gedaan. En heel dikker zijn we naar huis gegaan. En uh, vandaag dus uh, met Fabio weet je dat hij een grote kans maakt. Maar het maakt voor mij nog, nog, nog meer fantastisch in feit omdat, omdat het toch dit jaar net 25 jaar geleden is dat ik zelf heb gewonnen. Dus, uh, Precies 25 hè? Uh, uh, uh, zeer trots. Dan verzin je niet. Ja. <laughs> het is moeilijk geweest vandaag. He. Dus ja. laat het duidelijk wezen. Uh, ik denk dat dat hij, dat hij zo super was als zondag laatst, maar hij heeft veel te maken met zijn twee valpartijen deze week. Maar het is een vechter en ja, wat, wat, een, wat een renner, wat een kampioen. Had, had u er vertrouwen in op het moment dat hij de laatste kilometers inging? Hij viel zelf aan, hè? hij dacht, ja, ja, dan maar zo. Uh, eigenlijk, was hij kwaad. eigenlijk was hij kwaad. Ik zeg, wat doet hem nu? want, uh, eigenlijk, eigenlijk was hij kwaad, want, want het was helemaal niet nodig om te demareren. Dus ze probeerde ook, uh, die gaf zoveel mogelijk steun. Maar uh, kom, ja, het is toch goed afgelopen dat is het bijzonderste. Ja, en dan is het misschien toch ook wel mooi om, om zo te winnen, in een sprint. Ja, je bent gewoonlijk alleen, dus uh, nu was het ook eens uh, anders. En uh, na Harald Beek Ronde van Vlaanderen, uh, vandaag terug, uh, ja, indrukwekkend, hè. Ja, daar is iedereen het wel over eens. Indrukwekkende overwinning opnieuw van Kanselara. Hij verslaat Sepp van Marken, we gaan nog even naar die sprint op die baan. Want, uh, wat was dat voor sprint? Heeft, iemand, heeft Van Marken iets verkeerd gedaan, bijvoorbeeld? Nee, hij heeft, hij heeft niks verkeerd gedaan. Kijk, Van Marken wou bij Cancellare aan het wiel blijven. En uh, die heeft uh, vanuit zijn juniorentijd nog wat baanervaring. Dus die ging boven in de baan rijden. En die ging vertragen. En uh, ik had het idee dat Van Marke dat niet aandurfde. Dus die schoot er eigenlijk onderdoor. En daarmee was het voor Cancellare wel uh, het juiste uitgangspunt. Want bedoel, je kunt niet verrast worden als je zelf in het, uh, in het wiel zit. Ja. Uh, en Van Marken heeft wel goed gedaan. Hij heeft heel lang gewacht Ze Echt vrij laat te sprinten. Dus ja. uh, ik denk dat hij er alles aan heeft gedaan. En geen fout heeft gemaakt. We kunnen misschien verwijten dat hij op plaats minder had moeten over nemen. Maar aan de andere kant... Uh, ja, dat vond ik al opvallend dat hij dat überhaupt deed. Ja, ik zat eigenlijk ook te denken de laatste 5, 5 6 kilometer ja. misschien toch maar niet meer overnemen. En uh, hopen dat je op die manier nog kunt winnen. Maar aan de andere kant is het wel een uh, mooie sportiviteit dat hij dat toch heeft gedaan. Ja, vorig jaar won hij de omloop. Uh, de openingskoers. Nu rijdt hij dus voor Blanco. En hij kan dit dus aan, hè? Ja, hij geeft zelf aan. Mijn lichaam is hiervoor gemaakt. Dus een grote, grote ja. sterke vent. Ik denk niet dat het een klimmer gaat worden. Maar dit soort koersen, als de nou ja, omloop van het, van het Nieuwsblad. Uh, parijs roubaix Ronde van Vlaanderen. die. Voorjaarsklassiekers. Al die voorjaarsklassiekers. Daarvoor, daarvoor is hij ook gehaald. Daarvoor is hij ook gehaald. En uh, hij heeft natuurlijk een blessure gehad in, uh, in Trede Adriatico. Hij is een knie uh, geblesseerd. Uh, dat was de voorbereiding die daarmee in de war ging. En wat hij al aangaf in interviews... Ja, is hij op het juiste moment toch weer in vorm gekomen. Mooie opsteker voor Blanco. Denk wel. Wat, dat, wat we waren, ja, zouden we niet blij geweest zijn met de overwinning? Zeg. Ja, natuurlijk, de eerste aanloop van, van het jaar hebben ze heel mooi gehad. Op, op de, de belangrijke momenten hebben ze er eigenlijk niet echt gestaan. En vandaag stonden ze er wel, ook als blok, ook als uh, groep. Ze hebben goed gereden. Ja. Um, uh, Nederlanders waren sowieso goed vandaag. Met Nicky Terpstra, die derde wordt. Hij ja. Maakt indruk op jou? Um, ja. Vorige week miste hij de slag? Vorige week was hij ook zelf was hij niet goed. Hij, zag, hij was gewoon heel attent. Hij zat uh, Elke keer als hij de kassei opdraaide, zat hij gewoon heel agressief echt van voren te rijden. Dus dat heeft hij goed gedaan. Mm -hmm. Hij heeft toen nog een keer pech gehad met de fietswissel. Maar hij kon vrij snel terugkomen. En uh, ik denk dat dit het maximaal haalbare was. Ik denk dat hij de, de beste van de rest was. Ja, laten we even gaan luisteren naar Nicky Terpstra over zijn koers en over zijn laatste meters.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 Ja, je rijdt natuurlijk ook daarvoor al een hele, hele finale. Cancellara rijdt daar ook in. Op een gegeven moment rijdt Cancellara naar die voorste groep toe. Waar zit jij dan? Ja, op, op een andere fiets. Ik moest de fiets wisselen en toen je Cancellara op dat moment... Uh... Dat was precies op dat moment. Ja, ik denk, kijk, ik zat natuurlijk de hele tijd op z'n wiel omdat uh, Stijn ervoor zat. Dus toen ik ging wisselen was voor hem een ideaal moment om natuurlijk naar naartoe te rijden. Daar uh, heb ik de achtervolging in gezet. Uh, maar toen de kaseis er ook op versnelde hij weer uit die groep. Ja, en toen zat ik gewoon eigenlijk... Ja, ik had aan z'n wiel moeten zitten en dat zat ik niet. En toen ging hij zo snel. Ja, daar kon ik toen niet bij houden. Oh, uh. Maar ja, we zaten...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 Dan ja, gelukkig... had de dag voor de ploeg nog anders kunnen lopen, bedoel. Ja, natuurlijk. Tu met twee man op vier keer nog wat spelen. Maar uh, voor, ja, voor mij is het natuurlijk super dat ik uiteindelijk nog derde word en, uh, en voor de ploeg ook. Uh. Dat heb je ja, in feite. Dat moet ik ook nog daar aan te danken aan die twee man die eruit vallen. Ja, en twee ploegen nodig. Eigenlijk wel. Lelijk eigenlijk wel. Ja. Lullige, eigenlijk wel, dus. ah. ja. Nicky Terpstra wordt derde. Is daar heel blij mee? Uh, kijk, er is kritisch naar. Moet je nu al blij zijn met een derde plaats? Of is dat uh, dan echt heel gemakkelijk nou ja, gezegd voor mij? Nou ja, ja, dat is wel heel gemakkelijk nee, nee, dat moet een zijn. Uh, kijk, als we nou de laatste jaren veel wereldbekers wonnen... dan waren we verwend geweest. We zijn niet verwend geweest de laatste jaren. Dus een derde plek in deze, denk ik... een van de zwaarste koersen van de wereld... mag je best een beetje blij mee zijn. Een beetje trots op zijn, toch? Ja, ja zeker. Ja, maar ja. Uh, uh, uh, de winst telt al, Tuurlijk, alleen maar, hoor je altijd. Ja, oké, okay, maar ja. goed. Er start 220 man en er starten vele landen. En uh, ik, ik denk Terpstra met een derde plek dat dat is ook het maximaal haalbaar. Kijk, je moet een beetje geluk hebben om zo'n koers te winnen. Hij had als Katerfstra en een grote groep, wat ik in het begin vertelde, met 13 ja. man wegrijdt. Krijg genoeg voorsprong en zo een finale in kan gaan. Ja, dan kun je misschien wat. Maar hij is gewoon echt continu bij de betere meegegaan en tekort gekomen. Hij zei het, en jij ook al net: uh, een fietswissel. Uh, op dat moment rijdt Kansjelaar weg. Heeft hem dat genekt? Nou, denk ik niet. Want uh, hij, zat, hij was vrij snel weer terug. Uh, hij heeft echt heel snel een andere fiets kunnen pakken. Dus hij was snel terug. En iedereen heeft een keer pech, uh, denk ik wel, gehad onderweg of wat tegenslag gehad. Uh... Ja. Kansjelaar ook? Ja, nou ja, volgens mij niet uh, materiaal technisch... maar meer dat ze op z'n wiel hebben gereden... dat hij ja, vaak een gat dicht moest rijden. Ja, daar werd hij ook gek van natuurlijk. Boom en Langeveld, hebben ook veel voor, van voren gezien. Ja. Maakte indruk. Ja, hebben ze ook ja. het maximale eruit gehaald ja, met beide hoor. Met Boom en Langeveld. Als ik zit te kijken, dan denk ik... Goh, wat rijden die makkelijk. Gaat, die gaan straks nog een keer gas geven. En uh, ja, Boom had ook pech met een, met een wielwissel... op hetzelfde moment als Terpstra, Dus die heeft daar volgens mij de koers wat verloren. Maar gaf zelf aan dat hij niet goed genoeg was, heel eerlijk. Uh, ja... Um, met Langeveld denk, denk ik dat er zelfs nog wat meer in zit. Die had, had eigenlijk al voor, uh, vooruit willen rijden en opgepikt mm -hmm. willen worden. Dat is net niet helemaal goed uitgekomen. Dus, een ja, beetje dat, in die positie van Van Marker. Goal ja, dus, precies. Zeg maar, de, kijk, daar had hij ook uh, kunnen rijden. En uh, ja. wat dat betreft zijn er nog jonge gasten. Dus die leren, hebben weer een hoop geleerd vandaag. Dus uh, volgend jaar dan, uh, doen ze dat wel anders. Mooie koers. Volgende week weer zo'n mooie. Amsterdam-Gold-Race natuurlijk. Heel anders. Ja, Welke renners gaan we van voren zien dan? Ja, welke rennen gaan we voorzien? Draai heel... ik hier in Limburgse Heuvel? Ja, draai je een keer. Ik denk uh, toch, uh, ja, als staan er mannen, uh, Voor Nederland is het een beetje moeilijk. Denk, ja, Wening heeft in Baskeland wel heel goed gereden. Maar ik denk niet dat hij zo explosief is in Limburg. Uh, ja, het zal uh, denk ik uh, een verrassing moeten worden qua Nederlanders. Wil die uh, denk ik op het podium staan? Maar goed, ja. moet Blanco zich uh, zoals we dat gewend waren van de Rabobank zich erg laten zien in deze koers? Uh, pff, ik, nou, ja, erg laten zien. Hebben ze daar zien. de mensen voor? Nou ja, ik, ik, denk, ik denk dat ze... Het uh, is een hele moeilijke koers. Want je, we kunnen koers wel hard proberen te maken. Maar uh -huh. het beslissing ligt echt altijd op de laatste klim op de Kouberg. En ze hebben zelfs nu nog 500 meter verder gelegd. Uh, hetzelfde is met de WK. Ja. Dus ja, wil je hier winnen, dan moet je wachten tot het eind. Maar dan heb je altijd nog weer uh, Gilbert, uh, Rodriguez en Sanchez... die heel explosief zijn op een laatste klimmetje. Dus... Denk ik heel moeilijk om uh, voor ons Hollanders... als we vanuit dat perspectief ja. kijken om een uh, overwinning weg te halen. Oké, okay, Bart, dankjewel. We gaan zien volgende week weer een nieuwe koers. Bart Volskamp was dat. We gaan het uh, water in. Grote namen waren het vanmiddag in de cup finale van de 100 meter vrije slag in Eindhoven. Sarah Sjeuström, Femke Heemskerk, Brite Steffen... en natuurlijk Olympisch kampioene Ranomico Midjojo. De torenhoge favorieten. Een terugblik van Edwin Cornelissen op een clash der giganten. De twee Nederlandse toppers in de banen 4 en 5 tussen de gele lijnen. Wat een prachtige start van Kromenwit Jojo. Zeker in eigen bad wil je gewoon winnen. Uh, ja, van tevoren zei ik ook dat het veld is gewoon heel sterk Maar ja, je wil altijd winnen. maakt niet uit of het nou thuis of uh, van de beste van de wereld is of uh, iets anders. Je wil gewoon winnen. En dat zijn ferme Halen die ze voorlopig laten zien. Heemskerk blijft knap bij. Dit was nou eens een grote finale ook, hè Femke? Als je al die namen zo zag. Ja, mooi hè? Ja. Ja, het was echt, uh, dat maakt het ook mooi. En ik ben heel blij dat ik uh, mezelf weer verbeterd ten, uh, ten opzichte van de halve finale. Want uh, ja, dan is het altijd wat al minder uh, moeilijk om heel hard te zwemmen. En ik heb nu weer beste race neergezet. Dus dat, uh, dat is goed. Ik, bleef, ik heb echt mijn plan gedaan en dat vind ik zo fijn. Ook uh, Stefan en Showstreum zijn niet ver weg. Halverwege. It was een big final, Sarah? Houden jullie back on it? Want je always altijd goed tijdens een swimcup in Holland. Ja, het is een goede, zoals ik zei, competitors hier. En het is een goed environment om te race in. Maar nu in die laatste 25 meter zal Kromwij doorkomen. Ook Sjeurstreum nog dichtbij. En Stefan laat zich ook niet wegzetten. Wie gaat deze race winnen? Nee, helaas. Het is altijd to om te winnen, maar het is meer leuk om te winnen. Over de Olympic champion, of course! Wordt het Sjöström of Chromo Wijjojo? Het wordt Sarah Sjöström, die hier verrassend wint in 53'66. Ja, dat ligt uh, compleet aan mijn eigen race. Ik moet even kijken wat er, uh, ja, hoe ik heb gezongen. Maar ik... Uh, het, het was geen slechte tijd, maar... Um, nou ja, ik denk dat ik hier ook niet... Uh, ontzettend tevreden mee ga zijn. My goal was to just make the time for so I can swim the 100 freestyle in the world. So yeah. I'm most happy with that. En daar heel blij mee is. Ze verslaat de Olympisch kampioenen in een rechtstreeks duel. Doet het je wat? Um, nee, mij persoonlijk niet. Maar het is wel altijd dat uh, jullie media nu ineens smullen van een nederlaag. Nou, smullen, uh, het valt op, toch? Nou ja, het gaat maar om één wedstrijd uiteindelijk. En dit seizoen natuurlijk om de WK... Dus uh, ja, we zullen het allemaal zien. We weten allemaal dat Sarah Sjöström hier altijd heel hard stroomt. En uh, nou ja, dat ik meestal op de belangrijke toernooien heel hard zwem. Dus ja, uh... yeah, 100 Freestyle was not very good for me uh, in, the, in the Olympics. En wat een verrassende winnares toch ook. Sarah Sjöström. But now I hope I can, uh, I can do better in the worlds in the 100 Freestyle. And that might be the place for the real revenge. Ja, yeah, maybe. Ik denk Ranome en de girls are going to be very tough there, too. So that's, the, that's where it counts. De Zweedse verslaat hier kroom jojo. Er zit nog hoop in het gaat gewoon goed. Ja, ik kan alleen nog maar harder gaan richting Barcelona. Want voor jou was het eigenlijk niet meer dan een tussenmomentje. Nee, zeker niet. Het is niet uh, ik hoefde me niet uh, te kwalificeren, maar um, nee, ik wil gewoon goed zwemmen en dat heb ik nu laten zien. Nou ja, blijkbaar nog niet. Uh, kwalitatief goed genoeg op de 100, anders zou er wel een snellere tijd uitkomen. Maar wel gewoon mooie races gezommen, dus daar ben ik wel blij mee. Het was wel een mooie clash, hè, als je al die namen zo zag. Zeker, dat uh, was uh, gewoon bijna een WK-finale. Dus dat, uh, nou ja, daar mag je trots op zijn dat al die mensen naar Eindhoven komen... om uh, tegen ons te gaan racen. Wat een geweldige finale was dit in Eindhoven. Ja, de Cup in Eindhoven stond eigenlijk volledig in het teken... van één doel, kwalificatie voor het WK. Dat hoorde u zojuist al. Met Kromi Jojo. Deze zomer is dat dat WK in Barcelona. En het zal uiteindelijk een ploeg worden van twaalf zwemmers. Inclusief een kwartet dat alleen maar meegaat voor de estafette. Individueel zijn het vooral de bekende namen. Kromi Jojo tot Femke Heemskerk tot Inge Dekker. En een enkele verrassing. Edwin Cornelissen sprak over die WK-selectie met de technisch directeur Jaco Verhagen. Wie er individueel naar het WK zouden gaan, dat was min of meer duidelijk. Voor één persoon heb je een uitzondering gecreëerd... Hè? die zich eigenlijk niet geplaatst tot volgens de limieten. Nee, dat klopt. Dat uh, is Dion Dresens. Uh, die, uh, ja, die heb ik toegevoegd aan de ploeg uh, vanwege zijn talent. Uh, hij zit nog in wat wij noemen het Olympic Talent Team. Uh, dat geeft niet zozeer rechten. Uh, maar dat geeft wel altijd aan uh, dat je een high potential bent... Uh, die als die dicht in de buurt van de limiet zit, en dat zit hij, uh, gewoon, uh, ja, gewoon met goed fatsoen uitgezonden kan worden. Het is een jongen met veel kwaliteiten, veel mogelijkheden en die wil ik er gewoon bij hebben. En dan was vervolgens natuurlijk de vraag, wat gebeurt er met de estafette, die vier keer 100 meter bij de dames, hè? de Golden Girls hebben we gehad. Marleen Veld is afgehaakt, Inge Dekker concentreert zich op de sprintnummers, uh, hoe ga je erop vullen? Uh, nou ja, Ranomi en Femke zijn natuurlijk vaste waarden in zo'n estafette. Uh, dat wordt aangevuld met Elise Bouwers, dat is de nummer drie. Uh, Ilse Kraaienveld, dus de nummer vier. Uh, de nummer vijf is uh, Mout van der Meer. En uh, ik heb er één aan toegevoegd, dat is een jong talent. Esmee Vermeulen heet ze. Uh, die kennen we van uh, Europese jeugdkampioenschappen. Uh, twee medailles daar gehaald. Uh, nee, drie zelfs. Uh, vorig jaar sterk in de estafette. En afgelopen december een korte baanrecord op de 100-vrije slag verbeterd van uh, Varanomi als 16-jarige. Dus het is een echte rookie. Uh, maar ik vind dat het tijd wordt dat ze debuteert, dus dat gaan we doen. En zelfs met een uh, gehalveerde Golden Girls selectie en dan die nieuwe namen erbij, uh, kan de ploeg nog wel indruk maken, denk je, tijdens het WK? Ja, ik, uh, we zijn absoluut geen favoriet voor goud. Hè. Laat ik dat ook even voorop stellen. Uh, maar we zijn een, uh, een goede top 5 ploeg. Met uitzicht op een medaille en dan uh, dat, dat, ja, dat moet je respecteren en dan moet je ze ook meenemen. Inge Dekker was de vrouw die zich vandaag nog wist te plaatsen individueel hè, op de 50 meter vlinder. Was het nog een optie om haar ook in die estafetteploeg op te nemen of heeft ze daarvoor gewoon te weinig meters gemaakt voor de 100? Nou, het, het is eigenlijk een, een ongeschreven regel in de ploeg dat iedereen die mee is opgeroepen kan worden voor een estafette. Dat hoort bij het zijn van de nationale ploeg. Uh, dus het is nooit ondenkbaar. In dit geval ligt het niet voor de hand. Omdat zij ja, qua getraindheid nog niet zo ver is voor een hele goede 100 meter. Maar goed, ook zij is getalenteerd. Ook zij heeft mooie dingen laten zien. En uh, nou, dat zullen we in de komende maanden moeten bekijken. Hoe kijk je aan tegen die WK-selectie? Je kan zeggen dat de namen van wie je het verwachtte dat die zich wel geplaatst hebben. Met de uitzondering van Sharon van Rouwendaal, Als je het gehe gehele niveau van dit weekend zag. Ja, Sharon vind ik heel erg jammer, uh, verbetert zich op de vrije slagnummers. Helaas niet voldoende voor, uh, uh, voor kwalificatie, maar verbetert zich dit op wel. Uh, maar stagneert sterker nog, valt iets terug als het gaat om, uh, om uh, op de rugslagnummers. Opmerkelijk eigenlijk, hè? Ja, nou ja, ja eigenlijk wel. Uh, dat je je op, op je buik verbetert en op je rug uh, uh, teruggaat. Dus... Nou ja, het is jammer en ik vind het ook echt heel jammer voor haar, maar het is gewoon niet voldoende voor WK-kwalificatie. Ja. Uh, in de grote linie, hè, als je kijkt naar de ploeg... Uh, denk je dan dat de rest wel heeft gepresteerd naar vermogen? Nou, kijk, dus, er zijn natuurlijk een aantal mensen na die Olympische Spelen... Uh, hebben een langere pauze ingelast. Dus dat wil zeggen dat ze ook nog niet op- en topfit zijn. Was ook niet nodig, want ze, zijn al, uh, ze waren al gekwalificeerd. De mensen die zich moesten kwalificeren... Uh, die hebben het wat dat betreft gewoon goed gedaan. Daarom zijn ze ook gekwalificeerd. Want de limieten zijn gewoon... Ja, je moet hard zwemmen om mee te kunnen. Dat is ook terecht voor een WK. Dus we gaan met een, uh, we gaan met een sterke ploeg. Met, met veel medaillekansen. Mensen die hoog op de ranglijst staan op dit moment. En dat is precies wat je wil. Precies, want jij koos nadrukkelijk voor kwaliteit. Niet voor kwantiteit. Nee, nou ja, je, kijk, je, je kunt er van allerlei zwemmers bij verzinnen. Uh, maar wij, wij, wij kwalificeren altijd met... Uh, finale perspectief. Nou, dat heeft deze gehele ploeg in alle opzichten. Ja, En daar zitten ook een paar uh, potentiële medaillekansheffers in. Dus ja, dat is de manier waarop je naar een WK moet gaan en niet mensen er zomaar bij nemen. En dan is het Langs de Lijn met Jeroen Stomphorst. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.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 Love to town. For God's sake, turn around. Kenny Rogers maakte er een hit van van het nummer van Johnny Darrell. Dit uh, komt uit 1969. Ruby, don't take your love to town. Ahí está, el brazo en alto del campeón del mundo. Jorge Lorenzo. que gana de carrera. Venimos en un minuto ante La casa de las motos. De Spaanse commentator werd er enthousiast van. Motorcoureur Jorge Lorenzo Hij heeft de eerste race van het nieuwe seizoen in de MotoGP gewonnen. kampioen was op zijn Yamaha oppermachtig in de grote prijs van Qatar. Hans Vloosnoord heeft voor ons gekeken. Hans, was jij net, net zo enthousiast? Bijna net zo enthousiast. Maar ik ben geen Spanjaard. Maar aan de ja. andere kant, Lorenzo, ik heb genoten van de klasse die hij heeft toegespreid als titelverdediger. Echt, er kwam niemand bij hem in de buurt. Maar alle ogen waren toch wel gericht op wat erachter gebeurde, achter zijn rug. Want. Ja, Valentino Rossi, de comeback. Uh, geweldige start gemaakt vanaf de derde rij. Toen uh, kwam hij het gedrang terecht. Een paar foutjes gemaakt. Ook op een, gegeven ook moment, op een uh, Yamaha. Hè? Ook op een Yamaha, ja. Het is een nieuwe teamgenoot van Lorenzo. Dat was hij overigens drie jaar geleden ook. Hoor, voordat hij naar Ducati verhuisde. En daar twee hele beroerde jaren heeft meegemaakt. En nooit echt lekker in de top heeft kunnen meedraaien. Dat deed hij nu weer wel. Hij kwam helemaal in zijn ritme. En ondanks het feit dat de motoren van, van Pedroza en, en Marquez... op het rechte stuk sneller waren. 10, 15 kilometer per uur sneller haalde Rossi. Rossi toch enorm veel winst in de bochten, net als Lorenzo. En uh, ja, heeft hij ja. toch die twee, uh, die twee jongens enorm verrast. Maar hoe komt het nou dat, dat, dat, hij, uh, dat, dat Rossi dan toch zo ver achter ligt op uh, Lorenzo? Terwijl ze toch hetzelfde motor onder hun uh, kont hebben. Ja, dat komt omdat uh, ja, Lorenzo ondertussen uh, minstens van hetzelfde niveau is als Rossi, denk ik. Uh, daarnaast, uh, Lorenzo maakte een goede start. Lag op kop, had een vrije baan voor zich. En Rossi kwam in het gedrang terecht. Hij verloor erg veel tijd en uh, maakte twee foutjes. Kwam toen achter de Duitse Stefan Bradel terecht op de zesde plek. Mm -hmm. En dat heeft hem erg veel tijd gekost, want die kon hij heel moeilijk voorbij komen. Iedere okay. keer als hij in de buurt kwam, want uh, die Bradel, Bradel heeft dezelfde motor als Pedrosa. Met de acceleratie moest Rossi het steeds afleggen. En, ja, in het begin van de race hield het goed vol. Maar na de hand bleek toch ook... dat hij een beetje boven zijn kunnen had gereden. Want hij is wel gecrashed. Oké, okay, ja. en we hebben het vorige week uh, uitgebreid gehad al... Over, over al die coureurs. En met name ook over die nieuwkomer, Mark Marquez. Uh, wereldkampioen vorig jaar Moto2. Moto hij maakt dus een debuut en wordt derde... Ja, Heel knap. Uh, je allereerste wedstrijd op dit niveau met zulke tegenstanders. Ja. En dan ook nog. Maar je had er dat... wel wat je aangekondigd. Hè? Dat, dat, dat, is een, dat kan een grote jongen worden als hij zijn kopje erbij houdt. Ja, zeker. En dat heeft hij twee keer niet gedaan. Hij heeft één keer in een, uh, in een rechte bocht. Heeft hij dwars gestaan met een snelheid van 180 km/u. Hij die over de curbstones aan de binnenkant. Mm -hmm. foutje. En ja, controleert die motor op een geweldige wijze. Komt terug en passeert dan de kopman in zijn team. Pedroza. Totaal geen respect voor de, voor de gevestigde orde. Hè? Die maar man... dat hoort toch ook, of niet? Ja, ja natuurlijk hoort dat. Maar zijn. ja, dat zal in, in Spanje zal het een, een boel gekrakeel geven ja. deze week in de pers. Ja, dat ja. wordt oorlog gegarandeerd. Uh, Pedroza die zit al, al drie, vier jaar te wachten op die MotoGP-titel. Hij heeft de snelste motor op dit moment. En er komt een jong kereltje komt erbij ja. in het team en die verslaat hem. Ja, dan zijn de messen geslepen natuurlijk. Ja, wordt dat ruzie in dat team? Nou ja, de, die, uh, Pedroza heeft een manager, Alberto Puig... en dat is een nogal, nogal felle jongen die van zijn hart geen moordkuil maakt. En ook een, een behoorlijk stoker in een team. Dus dat, ja, dat, dat zal nog wel, wel de nodige haken in ogen krijgen de komende maanden. Maar ik denk zelf dat Lorenzo minstens een zo groot probleem heeft. Want ja... Ja, die vond het dan mooi dat, dat, dat Rossi tweede was geworden. Dat was dan goed voor Yamaha en goed ja. voor de fabriek. Maar en Rossi zei ook, ja, die Lorenzo, daar kon ik vandaag niet aankomen. Maar ik geloof er helemaal niks van, nog steeds niet. Die gaan elkaar over een paar weken in de haren vliegen. Interessant uh, seizoen wordt het al. Dat kondig je ook vorige week al aan. Uh, de, nog even, er werd gereden bij Kunstlicht... Uh, hoe, hoe Is dat anders voor uh, coureurs? Ja, dat, Maakt is, dat, wedstrijd ja anders? Dat, dat, dat is vervelend. Zeker die eerste paar ronden. Uh, Kel Crutchlow die zei ook nog na afloop van de trainingen. Vooral de eerste twee ronden van de wedstrijd. Dan, dan kom je steeds je eigen schaduw tegen. En dan schrik je iedere keer. Het. Je weet het, je hebt zo getraind. Maar ook in de wedstrijd. Je ziet je eigen schaduw weer. En je schrikt er iedere keer oh. van. Het is natuurlijk ook volkomen onnatuurlijk om s'nachts te rijden. Dat doe ja. je met 24 uur races Met uh, de competitie, Maar niet met een Grand Prix. Maar hier doen ze het wel. Want er zijn een paar Arabieren die verschrikkelijk veel geld met olie hebben verdiend. En die hebben gewoon die Grand Prix gekocht. En daarom wordt er gereden. Er is een kunstlichtinstallatie aangelegd... waar je 70 voetbalvelden kunt, uh, mee kunt verlichten. Ja, volstrekt idiot. Geen hond op de tribune. Uh, maar goed, uh, laten we het nog even over de sport hebben. De motor 3 uh, Jasper Ibema doet mee. En hoe heeft hij het gedaan? Redelijk, redelijk. Ik denk uh, binnen zijn eigen mogelijkheden. Hij is dertiende geworden, heeft drie punten gepakt voor het kampioenschap. Vorig jaar was hij hier nog uitgevallen in deze Grand Prix. Toen drukte hij op een verkeerd knopje bij de start, waardoor de motor afsloeg. Uh, nu heeft hij zijn eerste puntjes binnen. En ik denk dat het voor hem een leuke opsteker is. En dan moet hij proberen om in ieder geval wel dichter in de buurt van die top tien te komen... als we naar Europa gaan uh, volgende maand. Oké, okay, Hans, dankjewel. Hans van Loosnoord over de MotoGP in Qatar. Er was uh, weer de volop voetbal op Radio 1 het weekend... En natuurlijk Parijs-Houbert. Het klonk zo. En uh, nou ja, voor de rest kijken we een keer naar links en kijken we een keer naar rechts. En uh, hopen dat er vroeg of laat nog iemand een goal maakt. Een uh, zonde van een dikke kilometer met uh, drie sterren. En daar liggen de kassaien echt schots en scheef hoor. Bal laat voorgegeven, Toyfone, Boemraak, ja ja ja. En, oh, bal op de lat gelegd zegt door Van Dijk. Boemraak, ja ja ja. Boemraak, ja ja ja.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 deze wedstrijd op de titelstrijd. aan ah, dan komt hij toch. Rouge voor Vermeer. Poemraak, ja, ja, ja. Poemraak, ja, ja, ja. Ja, oe, mooie paas. Nou, nu moet hij komen. He -he. He -he. Wat een prachtige paas van Leroy Ver op Lucas Stagnos. Stefan Malko Fabio, Fabia het is Lara. Kantje Lara die wint. 2-0 voor Ajax. Hoe verzeerde de wedstrijd nog geen minuut hervat. Na het wegsturen van Vermeer en die vrije trap die er bijna heeft. Ja, het is weer de, de FC Boni-show vanavond bij Vitesse. Wat een coole killer is het toch. En zo sterk. 3-0 voor Vitesse. Ja, het is 1-1 geworden. Moktar, de man die zo balverliefd is. Hij kan heerlijk voetballen. En uh, ja, hij geeft een knietje in het bovenbeen van zijn tegenstander. Poepraak, ja, ja, ja. ja. Ongelooflijk zeg, die sterke beer uit Polen. Vlakbij Bergen in Zwitserland. Die wint hier toch zomaar in die sprint. Ja, Fabian Cancelare, de man van de dag. Ik heb een paar uitslagen uit het buitenland. Heb ik het over voetbal. Inter laat dure punten liggen in de tijd om Champions League voetbal. Verliest Spijgenveld van Atalanta. Het is 3-4 geworden. De Juventus daar ruim de leiding op het kampioenschap gaat het af. In Spanje geen taf, Atletico Madrid 0-0. En Valencia, Real Valladolid 2-1. Ja, heeft geen invloed op de stand bovenin. Barça leidt en gaat ook onbedreigd op het kampioenschap af. Dan in België, daar is het spannend. De Bay offs om het landskampioenschap. Racing Genk, Zulter werd 1-1. En daardoor blijft Anderlecht nog steeds bovenaan staan met 35 punten. Zulter Waregem op 1 punt. En Racing Genk, de proef van Mario Been, staat op drie punten van koploper Anderlecht. We zijn er doorheen. Het bureau is leeg. Langslijn zit erop. Morgen melden we ons weer zometeen het Elf uur journaal. en daarna met het overmorgen zoals altijd gepresenteerd door John Jansen verhalen. Wat mij betreft, toch een hele fijne avond, dag. April is oranje maand bij twee dingen. Elke maandag praten bekende Nederlanders over hun oranje gevoel.